Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeker. Dit is het nieuws van NOS op 3. Winkeleigenaren zetten weer een afhaalloketje in hun deur. Niet essentiële winkels moeten vanaf vandaag dicht blijven, maar klik en collecten, dat mag wel. Even bellen van tevoren of online bestellen en je spullen daarna afhalen dus. Deze vrouw heeft een parfum en cosmetica winkel. Ja, het is natuurlijk een beetje dubbel hè, want uh, je moet natuurlijk wat minder werken. Uh, dus dat is heel lekker, want je bent ook wat eerder thuis. Maar aan de andere kant, ja, wij leven hier in Rieteland echt voor deze kerstmaand. Het is ook het allergezelligst, uh, met je hele team op de vloer staan en dat is wel echt een gemis, ja. Essentiële winkels zijn wel open, supermarkten en apotheken en banken bijvoorbeeld. Twee mensen zijn opgepakt na een achtervolging gisteravond op de A2 bij Vianen. Ze hadden zware wapens mee, die zijn in beslag genomen. Ook pakten agenten vijf mensen op in een huis waar ook zware wapens lagen. De snelweg ging nog even dicht omdat de verdachten een tas uit het raam hadden gegooid. Er werd gedacht dat daar explosieven in zaten, maar het bleken wapens. Het gaat volgens de politie om een grote zaak waar we later deze week meer over horen. In Roon bij Rotterdam is gisteren na sluitingstijd een kruidvatfiliaal overvallen medewerkers die nog binnen waren om de laatste dingen op te ruimen werden bedreigd met een pistool. Sommigen werden vastgebonden en één werd ook geslagen. De twee overvallers gingen er met geld vandoor. En in Amsterdam en in Rotterdam tellen ze af. Over een half uur begint de klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Middenvelder Guus Til van Feyenoord kijkt er naar uit. Ik denk zeker dat we ze moeilijk kunnen maken. Ik denk zeker ook dat we kunnen winnen. Alleen ik denk wel dat we uh, underdogs zijn. Ook Ajax-trainer Erik ten Hag heeft er zin in. Hij is best onder de indruk van Feyenoord dit seizoen. Ja, die hebben een uitstekende selectie. en Met inderdaad goede trainen. Ja, wij kijken ernaar uit om met hun de krachten te meten. Ajax en Feyenoord hebben nu evenveel punten. Ze staan één punt achter koploper PSV op de ranglijst. Heb ik het weer nog? Het is een grijze dag. Met op sommige plekken een klein beetje zonneschijn. 8 graden is het. Vanaf morgen wordt het kouder en zien we de zon meer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Dit is Kerst met ZFM. Met nu, nu. Zandvoort op zondag. Vrolijke Kerstfeest. In een mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. Zie FM. aan, de kerstboom glanst. is feest in het hele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 Maar ja, de coronamaatregelen ook. Uh, zij hebben daarmee te maken na de persconferentie van uh, gisteren. En dat betekent dat het glazen huis er wel is. En inderdaad, de dj's uh, opgesloten zitten daarin in uh, Amersfoort. Ze mogen tegenwoordig trouwens wel gewoon eten en drinken in huis. Dat is wel geregeld. Maar uh, voor uh, de koelte zijn ze afhankelijk van het dansen wat ze zelf moeten doen. Okay. Ja, want dat deden eerst de bezoekers. Maar uh, nu moeten de dj's uh, zelf zoveel mogelijk dansen... om het uh, een beetje koel cool te houden binnen de ruimte. Nou, het Glazen Huis dus uh, begonnen sinds uh, gisteren vijf uur. En dan uh, net weer even anders uh, door alle coronamaatregelen. Maar gelukkig zijn ze er wel weer uh, dit jaar. Mooie actie van uh, de collega's van uh, 3FM. Of would you care to dance, grandmother? do do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 Aan vijf uur zijn we er. Zandvoort op zondag met heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van Taco. If you're blue and you don't know where to go to. Why don't you go where fashion sits. Putting on the rits. Different types who wear a day coat. Pants with the stripes and cut away coat. Perfect fits. Putting on the rits. Dress of like a million dollar true park.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 Trying hard to look like Gary Cooper. Cooper, Cooper Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the midst putting on their end <laughs> Don't know where to go to. Why don't you go where fashion sits? Putting on the ritz. Putting on the ritz. Putting on the ritz. Putting on the ritz. Till now, the time is right for us, and now we can move, move to the rhythm, we can move On oh, the I to see how about you and me says.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 Christmas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 Het uh, zusje van Michael Jackson, Jordan Janet Jackson, en then I think I'd of you. Vandaag de dagen is anders. Met allemaal een eigen charme. O, oh, het kriebelt in mijn berg. Als de kerst weer voor de deur staat. Met hopelijk een winter swiatje. Ik wil schaatsen, ik vind het heerlijk. Het mag van mij. Van deze tijd lekker eten en gezelligheid. Het klibelt in mijn buik door die lichtjes in je ogen onder de misteldag. Een beetje denken aan die zin van als de eerste sneeuw valt. Ja. De nieuwe zin van Monique Smit heet... Uh, Mijn hele kerst ben jij. Oh, wat een leuke plaats. Gezellig om eens zo te draaien op de zondagmiddag bij CFM. En op de zondagmiddag gaan we altijd even naar het voetbal toe, want... Voetbal gaat uh, ondanks uh, de lockdown op dit moment... Uh, gewoon door het professionele voetbal. Daar hebben we het dan over... En ook de Eredivisie, want gisteren werden er maar liefst... 1, 2, 3, 5 wedstrijden gespeeld, Albert-Jan. Ja, dat is gisteravond druk. Ja. Dus wat dat betreft... ja, we gaan, daar gaan we eens even terug naar zaterdagavond. Allereerst hebben we daar Fortuna Sittard... speelde thuis tegen FC Utrecht, eindstand 2-2. En de andere wedstrijd was Sparta-Rotterdam tegen Vitesse. Ook daar werd het trouwens 2-2. Anders zag het er anders uit bij Alkmaar. En wel AZ thuis tegen Willem II...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 1 tegen 2. Ja, maar het is ook oneerlijk, want de SC Kambu speelde maar met 10 man op een gegeven moment. Dat is ja, niet ja, nee, nee, nee, nee. Deden ze dat uit zichzelf of nee. hadden ze het verdiend? Nee, dat was door scheidsrechter. die had zo'n rode kaart uh, uitgehaald. Ah, vervelend. Goed, en uh, ja, of ze om half drie begonnen zijn is, lijkt me niet een beetje erg duidelijk. Want uh, er zijn toch nog wat rellen rondom het Feyenoordstadion. Maar uh, Feyenoord uh, is uh, inmiddels volgens mij begonnen. Thuis tegen de Ajax, de klassieker van de dag. De tussenstand op dit moment is nog 0-0. En even een andere wedstrijd om half drie. Go Ahead Eagles tegen NEC. Ook daar staat het 0 tegen 0. Dan hebben we om kwart vijf nog de klapper van de dag. RKC Waalwijk thuis tegen PSV. Kijk, kijk, kijk. Dus een paar leuke potten voetbal vandaag. En we houden de wedstrijden voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Een hele middag en leuk dat je luistert.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 say that you care. If you say you love me madly, I gladly be there like a puppet on a string. <sighs> love is just like a merry-go-round with all the fun and the thing. One day I'm feeling down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 En ben je er al uit op welke lokale partijen je gaat stemmen, Albert Jan? Nou, dat is de vraag. Het worden wel een heleboel, hè? We krijgen in ieder geval twee nieuwe erbij. Ja, vooral, er zijn heel veel nieuwe partijen en dergelijke. Dus wordt, en een ja, splitsing en weet ik veel wat allemaal. Wordt, uh, wordt uh, er niet onvoorzichtelijker op. Nee, dus uh, hoe gaan we onze keuze bepalen? Pas als we de, li de lijsten binnen hebben. Maar goed, zoals gezegd, in maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.